Een van de slachtoffers zit de rest van zijn leven in een rolstoel. Op de Bahama's zijn zeker 13.000 huizen ingestort of beschadigd, zegt het Rode Kruis. Veel mensen zijn dakloos geraakt door orkaan Dorian van de hoogste categorie. Die raast nog altijd met ruim 260 kilometer per uur over de eilanden. Volgens de premier is het de zwaarste orkaan ooit op de Bahama's. Hij spreekt van de treurigste en ergste dag van zijn leven. Vandaag en morgen worden er ook nog problemen verwacht door Dorian. Daarna trekt de orkaan richting het zuidoosten van Amerika. Japan is weer begonnen met de jaarlijkse dolfijnenjacht. Bij de omstreden jacht worden de dieren een baai ingedreven. Vervolgens worden ze in ondiep water met messen gedood voor het vlees. Sommige dolfijnen worden gevangen en verkocht aan aquariums en nationale parken. Het komend half jaar mogen in Japan 1700 dolfijnen worden geslacht of gevangen. Liverpool verdediger Virgil van Dijk maakt kans op de titel voetballer van het jaar van de FIFA. Hij is samen met Cristiano Ronaldo en Lionel Messi genomineerd. Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong vielen af, die zaten wel bij de voorselectie. Van Dijk, de aanvoerder van Oranje, won vorige week nog de UEFA-titel voor beste speler van Europa. Ook toen waren Ronaldo en Messi zijn tegenstanders.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 Zandvoort op Zaf. ...zou ik dat zeker gaan doen. Lekker naar het strand hier in Zandvoort. De bambas a la playa. Dat was Rigera uit de jaren 80. Het is even over twee. Studio Tolweg 10A. We zitten er weer, Albert-Jan. Goedemiddag. Ja. Goedemiddag Rob. Goedemiddag luisteraars. En niet te vergeten kijkers. Welkom bij uh, drie uur lang Zandvoort op zaterdag. Live vanuit de studio aan de Tolweg 10A. Je zei, ja, je zei het goed...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 Haarlem en Zandvoort zijn blij dat er sinds afgelopen donderdag eindelijk duidelijkheid is over de datum van het Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort. Waar er twee scenario's liggen, 3 en 10 mei. En die laatste kan het nu in de prullenbak al dus een woord voeren. Voor Haarlem en Zandvoort betekent de datum dat er rekening moet gehouden worden met het begin van de schoolvakantie, dodenherdenking en het druk bezochte bevrijdingsfestival in Haarlem op 5 mei.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 We houden van uh, Air Captain en Forever Man. En over men gesproken. Hier is de man. Tezamen met uh, Portugal. En Feel It Still.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 Nou, misschien wel kijken, ik weet het niet. Uh, ja, de kaarten zijn natuurlijk, maar vrienden van ons hebben kaarten, dus misschien uh, mag we mee. Ik heb er naar uitgekeken, maar ik heb helaas geen kaart en dat vind ik heel erg jammer. Was u anders er naartoe gegaan? Zeker, ja. Ik wat een voorstander. En wat gaat u nu doen? Want uh, u heeft geen kaart. Blijft u thuis of gaat u het dorp uit? Ik blijf thuis, aan televisie kijken met de ramen open denk ik dan maar. Dat horen we toch.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 Oh, <laughs> a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 R en D is CEO, M is microfoon, En G is genius, Michael G in the house, that's serious. And you know that, and you show that, it's time when, so let's go back. We are going on a summer holiday. Doe, doe, doe, doe, doe. We go London and New York City. We are going on a summer holiday. Doe, We go going on a summer holiday. Doe, doe, doe, doe, doe. We go London and New York City. We are wat zeker wel summer bij Doe, doe, doe, doe, deze van MC Michael G en DJ Sven. Dat was hem nog een keertje, de Holiday Rap. Ja, afgelopen dinsdag vond er een uh, informatiebijeenkomst uh, plaats over de Formule 1. Daar gaan we het zo dadelijk even over hebben, want uh, collega Jaap Koper was daar uh, ook bij aanwezig. En hij sprak met Robert van Overdijk. Daarover straks veel meer, maar eerst weer meer muziek. Hier is Earth, Wind Fire. zoals op de zaterdagmiddag met Earth, Wind and Fire en Letters Us Crew. Ja, afgelopen dinsdag uh, werden de inwoners van Zandvoort... op de hoogte gehouden uh, van de laatste nieuwsjes omtrent... de Formule 1-race voor volgend jaar, uh, Albert-Jan. Ja, en even volledigheidshalve Dat toen nog niet bekend was dat het 3 mei zou worden. Uh, even terug naar afgelopen dinsdagavond. Inwoners van Zandvoort maken zich uh, zorgen over de bereikbaarheid... van hun gemeente in het weekend van de Formule 1-race voor volgend jaar...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 Een uh, interview met uh, Robert van Overdijk, zoals gezegd, de directeur van circuit Zandvoort. De eerste informatieavond uh, zit erop. Uh, ik sta even bij de algemeen directeur van het uh, circuit Zandvoort. Maar uh, als ik het zo hoor, Robert van Overdijk, zijn er drie directeuren bij de Dutch Grand Prix betrokken. En ben jij er één van.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 Afgelopen dinsdag bij de informatiebijeenkomst. En uh, wij gaan ons uh, opmaken voor 3 mei 2020. We hebben de zin in uh, met z'n allen. En dan uh, gaan, uh, gaan we gewoon een groot feest van maken: een grote autosportfeest hier in Zandvoort. Soms voel ik me slecht dat je niet zo vaak meer hebt.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 Ja, Geweldige, de muziek van Frans en Ella. Ella. Graag tot zometeen naar het nieuws en weer van drie uur. Wat <tieding> is dat? naar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 Don't you worry 'bout a thing. Don't you worry 'bout a thing. Get up, stand up, strut, strut your funky stuff, show 'nuff. Get up, stand up, strut your funky stuff, show up, Get up, stand up, strut your funky stuff, show up.